Bij de DSB-bank is opnieuw een directeur vertrokken. Vorige maand stapte oud-politicus Frank de Grave op als financieel directeur. Nu is ook René Vrijters weg, die verantwoordelijk was voor sparen en beleggen bij de bank van AZ-voorzitter Schieringa. Vrijters had er volgens DSB moeite mee dat hij geen eigen baas kon zijn. DSB kwam afgelopen week in het nieuws door boetes van toezichthouder AFM... omdat de bank fout heeft gemaakt bij het verstrekken van hypotheken en bij het adviseren van klanten. Michael Jackson domineert deze week de Mega Top 50. Hij staat met 15 nummers in de hitlijst en dat is nog nooit voorgekomen. Hoogste binnenkomer is Billy Jean op 2, gevolgd door Ben op 5. Deze week zijn er massaal nummers van Michael Jackson gekocht, gedraaid of gedownload. In Amerika loopt het storm op kaartjes voor de herdenkingsplechtigheid die dinsdag in Los Angeles wordt gehouden. Een half miljoen mensen hebben een kaartje aangevraagd, terwijl er maar 17.500 beschikbaar zijn. De herdenking is live te zien bij de NOS. Serena Williams heeft de titel op Wimbledon veroverd door een overwinning op haar zus Venus. Serena, de jongste van de twee, won in twee sets met 7-6 en 6-2. Het was de vierde keer dat de zussen Williams tegenover elkaar stonden in de eindstrijd van het vrouwenenkel op Wimbledon. Serena heeft Wimbledon nu drie keer gewonnen, Venus vijf keer.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 The Zandvoort Voel de zomer ja. Op CFN It's mine.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 Simple anda la destreza ¿Mueves? volver a lori que no retroceden Quítase andar hasta el saber This is the live, live. Thank you. Cheese!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 It rolls, the sirens scream. Look at the faces. It's just like a dream. Chest. I'll hold my breath and swallow.